Van der Linde met het NOS-journaal. Bij de datahack bij telecomprovider Odido hebben criminelen toegang gekregen tot een bestand met de gegevens van ruim 6 miljoen accounts. Voor cyber-experts is nu al duidelijk dat het om een van de grootste datalekken gaat die Nederland ooit heeft gekend. De inbraak werd afgelopen weekend ontdekt. Schaatster Merel Konijn heeft op de Olympische Spelen in Milaan zilver gewonnen op de 5000 meter. In een spannende wedstrijd moest ze uiteindelijk alleen de Italiaanse Lolo Brigida voor laten gaan. Konijn schaatste eerder dan de Italiaanse en daarna begon het nagelbijten. Het moment dat Dillard zei je hebt sowieso een podium, euh, ja een medaille, toen kwam het wel even binnen. Maar gelijk ga je erna van, zou het ook genoeg zijn voor goud? Het verschil met Lolo Brigida was uiteindelijk maar een tiende van een seconde. Voor de Italiaanse was het de tweede gouden medaille deze Spelen. Ze won eerder de 3000 meter. Tegen ex voetbalinternational Romeo C is drie jaar celstraf geëist... wegens witwassen en valsheid in geschriften. C zou bijna 3 miljoen euro hebben witgewassen. Hij werd in 2019 op Schiphol aangehouden... met 140.000 euro aan contant geld bij zich... Onderzoek daarna bracht aan het licht dat C samen met een medeverdachte grote hoeveelheden geld naar China had gesmokkeld. Glenn de Blois is uitgeschakeld op het onderdeel snowboardcross op de Olympische Spelen. In de achtste finale had hij minimaal als tweede moeten eindigen... maar hij werd vierde en laatste. Hij baalt als een stekker, maar kan ook goed relativeren. Kijk, weet je wat het is? In het leven maak je fouten. Niemand is perfect. Natuurlijk, ik ben super teleurgesteld, maar ik bedoel, het leven gaat door. Hè? Gaan ook mensen dood en zo, weet je wel. Dat is allemaal veel erger dan dat ik een foutje hier zo maak, in mijn ogen. De jury bekeek na de race nog of de Blois werd gehinderd, maar dat bleek niet zo te zijn. Het weer nu nog zacht met regen, later vanavond zakken de temperaturen tot rond het vriespunt. Morgen in het noorden wat sneeuw en ook wat regen, het wordt dan een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nog één file in onze regio. A5 hoofddorp Amsterdam bij Knoppendraasdorp. 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. In het tweede uur van de afgelopen donderdag, 5 februari, starten we hem ook als eerste. In het tweede uur van maandagavond, 9 februari. Ja, omdat er iets van deels herhaling en deels ook weer niet. Dus ja, en dat heeft hier alles te maken met die Rob wordt. 12 februari begint hij. En dan gaan we door tot uh, wat betreft de voorrondes van de voorrondes nummer 3. 26 februari. Dus er is ook nog er eentje op de 19e. Dat is de tweede voorronde. De 26e is de derde voorronde. En dan hebben we natuurlijk ook nog de night editie. En die is op zaterdag 28 februari. Hoe ziet dat er dan uit voor het schema? Nou, dat loopt aardig door tot, uh, tot en met 5 maart zo'n beetje. Want uh, we willen toch alles wel een beetje gedaan hebben. En op 12 maart volgt dan de compilatie van de finalisten van de dag editie. En dat zijn dus de finalisten van die drie voorrondes... plus nog een publieksprijswinnaar. Dat zijn er volgens mij gaan er dan, uh, vijf die dat, uh, dat gaan doen uh, in die uitzending. En dan uh, zijn wij ook er niet op die donderdag de 12e maart. Want ja, dan uh, zijn we bezig in uh, het patronaat om daar de finale te doen. En dan gaan we op 19 maart. Dan is het echt weer een beetje een reguliere uitzending... zoals je uh, dat een beetje van ons gewend bent... En op 26 maart hebben we die eerste live muzikant. En dat was ik in het vorige uur al gezegd. Dat was Lisette Aviva. Die komt dan spelen in een 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie. De eerste van 2026. Over originaliteit gesproken. Deze band Glitz doet dat met Queen. Moet je maar opletten. Make a change. Semuta of Semuta, hoe je het noemt wil. Maar uh, ik spreek het op beide manieren uit. Maar dat mogen ze zelf nog eens een keer toelichten, hoe ik dat uit moet spreken. En de single heet Phasers, het is de debuutsingle. Maar uh, de leden, dat zijn toch wel zeer oude bekenden. Want ze hebben ooit opgetreden onder de naam Zuster Zonnebloem. Ja, en dat uh, is niet meer. Dat hebben ze besloten om dat te verlaten. En ze hebben gewoon besloten, ook euh, gewoon gezegd: Nou, we gaan andere muziek maken. En daar hoort een heel andere naam van een band bij. En ze zeggen ook nog: Ja, we komen wel oorspronkelijk allemaal een beetje uit Zuid-Holland. Hier en daar er zitten er zelfs nog één lid uit Noord-Holland. Maar ze profileren zich toch echt. ...als een Amsterdamse band. Nou, dan zijn wij daar natuurlijk gelukkig mee. Dus mag die gewoon ook meetellen... ...bijvoorbeeld in een 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Ja, want ze zeggen het zelf. Uh, daarvoor hoorde je Glitz. Die komen zeker uit uh, Noord-Holland... ...want die komen uit de buurt van Beverwijk. Sterker nog, volgens mij uit Wijkersdeed. Dus Zo hebben ze dat omschreven. En Make a Change, dat is het uh, nummer... ...wat ze hebben gemaakt. Duidelijk een verhaal... ...wat gebaseerd is op... ...Queen. Want... Ja, we hebben het wel over de tribute en de covers. Maar dit is zo overduidelijk. Zit er een Queen rond in. Sterker nog, een hele behoorlijke Queen geluid en sound zit erin. Maar ze hebben het toch wel uh, weten te maken dat het van zelf is. Want ja, uh, het is nog niet eerder uitgebracht. Make a change. En er zijn er nog maar een paar die in dit land... voor zover ik weet, zijn het Jorik van Noorder en ook... Um, de Cruise en de Dukes of Harlem die dat, uh, die dat doen. Hè, met een behoorlijk ja, sausje als het gaat om bestaande muziek. Maar dan wel met eigen materiaal. Zo werkt dat dan. Kim or Kathleen is elegantly crashing down. In de, is er nu voor de derde keer in. Maar daar is ook allerlei aanleiding toe. Want het is best een heel mooi nummer. En voor de mensen die het willen zoeken op Spotify. Vergeet het maar. Want het staat alleen op Bandcamp. En daar heb ik alles mee gezegd. Elegantly crashing down Catching sunlight from a ray gun Bring the senses to the ground Making sure that you're around no vision makes no sound On the surface we are smiling Japanese and crystallized Someone else has lost his mind Exidentally in and down Permanently divide these gravitation pulls you down in your arms i'm the one to tell you Swagger positively on the run Wired to the ticket price Telling everyone your story When events unfold your smile Pulls attention hard while And sit down and down Permanently on the ground Consecutive And profit games Calling out to you Calling out your name Accidentally burning down Permanently on the ground Consecutive ideas Gravitation pulls you down In your arms I'm the one to tell you Alex Lantley, Crashing Down van Kimmo kathleen um, We gaan naar het interview wat ik uh, eerder heb opgenomen met uh, Daphne Hotland van Kafka. Want vorige week, of afgelopen week, vrijdag, verscheen weer na twee jaar een nieuwe single, Billy. Ja, dat was weer aanleiding om met Daphne te praten. Dat uh, gesprek had ik op woensdag 4 februari opgenomen. Voor de mensen die dat willen, zeker, uh, willen weten hoe dat uh, is geweest. Er zit nog steeds minder dan een week tussen mensen. Alleen als je de herhaling van aanstaande donderdag hoort. Dat is het meer dan een week. Ja, leuk. Leuke wiskunde. Um, eerst ga je horen. Bootycall in de... Versie zoals wij hem hebben opgenomen, want ze zijn ook daadwerkelijk bij ons in de studio geweest. Dat is volgens mij in 2023 of 24 geweest. Dat weet ik niet meer helemaal zeker. En die uh, versie wordt gevolgd door het gesprek daarachter dan die nieuwe single. Ik uh, zou zeggen, zeg je maar in ieder geval even schrap. With the loss of love. To the physical with the loss of love. I felt the breathing, the breathing of, the, of the, animal. Breathing the animal. Breathing of the animal. My eyes are wide open And like a mad bull. My eyes are wide open as we, as we lose control. I felt the breathing of the animal. Like a booty call. There's no escaping this. Go ahead, be a miracle Now everything I need Is cigarettes and some row. There's no escaping this. Go ahead, be a miracle Now everything I need Is cigarettes and some Demero I felt the breathing of the animals Je terug dat Kafka iets uit had gebracht, maar eh, na twee jaar hebben ze toch weer het stilzwijgen verbroken. En aan de telefoon hebben wij Daphne Holland, een van de twee leden van Kafka. Want het is inderdaad een uh, lange tijd geleden, geloof ik, toch? Klopt, ja. ja. ja. Uh, wat was ook alweer de laatste single die jullie hebben uitgebracht? Weet je dat nog uit je hoofd? Uh, ja, dat was Backward Swimming Fishes. En dat was in januari 2020. 23. Nou, dat is inderdaad al een uh, tijd uh, terug. Ja. Maar, onder, maar in die periode hebben jullie ook nog wat uh, samenwerkingsverbanden gedaan, toch? Zeker. Je bedoelt met andere mensen? Ja, ja ook. Ja. Ja. ja, dat doen we altijd. Uh, dus we hebben ook uh, andere projecten. Altijd allebei lopen. Hmm. En. Uh, we uh, zijn onszelf altijd aan het ontwikkelen en het is, ook, het is ook goed, want Frank en ik hebben ook een relatie, dus het is ook goed om niet fulltime, 24 7 altijd alles met elkaar te doen. Ja. Um, ja, dus ook weer even wat nieuwe inspiratie opgedaan, want daarvoor hadden we best wel doorgepakt met elkaar ja. en... Ja. En we hebben wel um, een heel nieuw album gemaakt. Dus dit is de eerste single, maar er ligt eigenlijk gewoon een heel nieuw album op de plank. Ja, uh, want uh, als je zoiets doet, hè, je, zegt, uh, je zegt het ook van, uh, van ja, je moet elkaar dus dan ook de ruimte geven om andere dingen te doen. Zeker. Maar uh, neem je dan dus ook uh, ideeën op uh, en mee misschien in zo'n verhaal wat je dan weer opnieuw met bijvoorbeeld ja. Frank weer gaat doen? Absoluut, ja. ja. Ja, je ontwikkelt jezelf toch uh, weer op een andere manier. En dan, dat, ja, zeker nemen we dat mee. Mm -hmm. en, uh, uh, ja, en we hebben ook nog een, uh, een kind gekregen. Ja. <laughs> ja. Dus dat nam nou, dat, dat we ook wel weer even een ander soort tijd in beslag. Ja. Ja, want uh, ik, ik heb me wel eens laten vertellen, uh, Suus de Groot, of, uh, oftewel uh, Soudanait, die zei dat op een gegeven moment, om, uh, die van, van ja, hoe kom je aan die naam Soudanait? Ja, omdat ik s'avonds en s'nachts mijn nummers schreef. Maar ja, maar als ik nu twee uh, kinderen heb, gaat dat een beetje lastig. Dus dat, uh, dat is een beetje vergelijkbaar wat, wat jij eigenlijk min of meer eigenlijk ook zegt. Uh, ja, ik moet wel bekennen, ik ben nooit een, een nachtmens geweest. Nee. Uh, grappig genoeg, Frank wel heel erg. En dat is hij ook echt nog steeds. Dus hij ja. schrijft ook echt nog wel de nummers zacht. Ja. Um, ja, ik heb, dat, ik heb dat nooit zo gehad. Maar de, ja, de focus ligt wel. Ik heb vooral heel erg even in een bubbel gezeten. Ja. En, uh, en dat, daar ben ik nu dan wel weer. Uh, uh, weer gewoon helemaal uit. Ja. Helemaal zin om weer, om weer door te pakken. Ja, uh, want dat is natuurlijk ook iets, hè? Uh, dat je dan op een gegeven moment toch weer uh, de kriebels krijgt om weer iets te gaan maken. Ja, ja zeker. Ja. ja. En we zijn eigenlijk nu weer teruggegaan naar. Uh, ons eerste album was best wel elektronisch en heel erg een sound die we zelf wilden maken. Ja. En vervolgens was er één nummer van die plaats dat eigenlijk wat commerciëler was. Ja. En uh, wat meer, meer een akoestische sound had. En dat, um, dat werd toen heel goed gedraaid en kwam in allemaal playlists. Dus toen dachten we bij het tweede album, dan gaan we daarop voortborduren. Dan gaan we dat maken. Ja. En eigenlijk, ja, het was ook heel tof. Maar toch waren we daar en dachten ja, dit is niet helemaal um, wat we zelf willen maken. En nu met het derde al het nieuwe album, dat gaat Bam Boezot heten... Mm -hmm. uh, gaan we weer terug eigenlijk naar die eerste sound, die, um, waar we mee begonnen zijn. Um, en Billy, de eerste single, is een beetje een inkomertje, dus die ja. is, is nog ja, ietsje minder elektronisch, maar ja, de rest van het album is best wel elektronisch en eigen. Ja, uh, je verklapt dus al iets uh, van, van wat, het, uh, wat het dan is, dus de elektronica uh, komt, uh, komt weer terug. Waar, waar zit die voorliefde voor de elektronica in? Uh, ja, grappig was ik altijd eerst heel erg anti. Ik heb heel lang een beentje gehad waarbij het allemaal heel akoestisch moest. Dus waarschijnlijk is het dan weer een tegenreactie. Ja. Uh, ja, ik vind het heel lekker dat ik dat heel erg voel in mijn lijf. Dat het heel erg iets fysiek met me doet. Ja. Elektronica. Ja, uh, en, en nu weet je niet meer beter eigenlijk. Of misschien ook weer wel? Um... Nee, ik vind het, het past wel heel erg. Met veel meer beats en, en uptempo. Ja, dat past wel echt bij En Ik hoop ook heel erg dat we het live kunnen gaan spelen. Dat nieuwe album. want uh, uh, Het is heel erg een energie die me heel lekker lijkt op het podium. Ja, want uh, optredens kan ik me nog herinneren. Dat jullie toen een, ooit een... Release Show deden. En dat was nog net in een periode... dat even de, de, de regeltjes over corona... werden ge, uh, een beetje losgelaten. Dat jullie toen op een gegeven moment... in patronaten in, uh, in stage 3... Ja. Uh, met een toch wel een band uh, optraden. Ja. Heel even en daarna moesten we ook weer de show cancelen helaas. Ja, maar uh, dat verhaal met die bands, dat, gaat dat nog steeds uh, op als jullie dan weer op gaan treden? Dat je bijvoorbeeld weer compleet met band op gaat treden? Nee, want we, hebben, uh, we zijn ook in 2023 zijn we in Tokio geweest op Tour. Eind mm -hmm. 2023 en uh, ja, toen was het handiger als wij gewoon met z'n tweeën die kant op gingen uh, en daar gingen spelen... Uh, zonder band. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke duur. Mm -hmm. uh, en toen uh, moesten we eigenlijk noodgedwongen met z'n tweeën een set maken. Ook met backing tracks. Mm -hmm. uh, en dat werkte eigenlijk zo goed daar. Dat we dachten, we gaan het gewoon met z'n tweeën doen. Ah. Dus, ja. dus, dus de optredens zullen dan waarschijnlijk uh, uh, uh, zo zijn. Wat je nu net zegt. Jij en Frank. Ja, we zijn gewoon allebei multi-instrumentalisten. En dan... Ja, dat is eigenlijk ook gewoon hoe, hoe we ook in de studio een album maken. We zijn allebei de hele tijd aan het sleutelen en pielen met allemaal instrumenten. Ja. Dus um, ja, waarom dan niet op het podium? Ja, uh, dat, dat lijkt me ook uh, heel leuk. Dat jullie dus uh, gewoon eigenlijk van die, van die, ja, van die, van die smid, uh, hoe noem je dat, smeders zijn. Ja. Die dus gewoon eigenlijk als het ware daar in een smederij bezig zijn om een liedje in elkaar uh, te zetten. Zoiets. Ja, ja precies. Ja, uh, werkt het ook zo? Ja, zeker. Ja, we zijn wel sleutelaars. Ik moet wel zeggen, Frank is wel echt veel meer nog een perfectionist. Ik, ik, ik haal me meer vanuit een soort gevoel. Ja. Um, ja. Vanuit een gevoel duik ik ergens in. En dan op een gegeven moment vind ik het ook al snel goed. En dan denk ik, dit is het. En hij is ook echt wel iemand die eindeloos kan schaven en pielen... en zoeken naar precies de juiste zaal. Ja, ja, ja. Uh, dan, dan die single, Billy. Want uh, ja. Ja, uh, natuurlijk kent hij ook een inhoud. We gaan het een beetje over? Ja, het gaat eigenlijk over uh, een vorm van moderne liefde. Uh, dat ik al me heel erg merk dat mensen uh, heel erg vasthouden aan een soort het klassieke uh, klassieke beeld dat ooit door het christendom is bedacht. Mm -hmm. uh, ja, een beetje stijfjes. En um, uh, dat, nou ja, bijvoorbeeld alleen al in Amsterdam uiteindelijk 70% van de stellen gaan scheiden nu mm -hmm. met elkaar. Um, wat echt heel veel is. Um, dat, ik, dat ik ook wel benieuwd ben naar, om, ja, dat ik ook iedereen gun om, om iets meer het beeld los te laten, iets opener te zijn over alles. Uh, daar gaat het eigenlijk over. Dus de wereld eigenlijk een beetje open, uh, met een open blik bekijken, zoiets? Ja. Ja? Ja. ja. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de liefde, maar voor heel veel vlakken. Van, laten we in godsnaam ruim denken, er over elkaar zijn. Ja. Um, waar is Kafka te vinden op het wereldwijde web? Um, op wearekafka.com. En onze Instagram is ook We Are Kafka. Dan gaan We gaan hem even laten horen. up, <middels> She only eats with chopsticks And she can fall asleep without chimes Voila Kafka hoorde je. Ja, hadden we donderdag 5 februari uitgezonden. En nu weer op deze maandagavond 9 februari. En dan zal ik je nu verklappen dat die op de donderdagavond herhaling van 12 februari ook al te horen is. Dit is Moon Unit. Die zat daar ook al in. In de tweede uur. Het is bijna naadloos wat ik hier aan het overnemen ben van dat uur. En dat nummer dat heet Time's Up. Shivering hands on a dying light, covering up these lucky strikes. December morning, ringing in my ears. Blow me out like a candlelight. Save your tears, it's already mine. is so Waterfront was, nou, waren de winnaars van de Rob Agda Award 2025. Dus de vraag is wie gaat ze opvolgen? Uh, Moon Unit hoorde de voor met Time's Up. En dan de kleine afwijking, want die hadden we in uur nummer 3 zitten... van de uitzending van donderdag 5 februari. Nu hoor je hem nu. Kevin Dalassoen met zijn laatst verschenen single en dat heet Asje Meneer. Het zijn feestjes als dit... Waar ik vaak te lang achterblijf, Verlies het besef van dit tijd In mijn zak zit er niks Maar ik voel me de koning te rijk. Vanavond is alles op mij Zij wil weten of ik haar morgen nog spreek Kleine kans dat ik haar na morgen nog weet Je te kort dus ik moet zorgen dat ik leek We kunnen zwart bekrijden, kat als je me neemt we can swipe a credit card as you money We can swipe a credit card, is geen probleem. What is the schade van de bond, I'll put We can swipe a credit card as you money We can swipe a credit card as you money We can swipe a credit card as you money wat is de schade van de politiek? ik leg me teen We kunnen swipen met kat als je me meneer Er zijn visjes als dit Waar ik al veel te lang naar je kijk Jij haalt het slechtste uit mij eh, Twee shots, ik kan niet meer functioneren Waar ze onder de lift proberen zij wil weten of ik haar morgen nog spreek, morgen nog spreek. Kleine kans dat ik aan haar morgen nog weet Die biedt kort dus ik moet zorgen dat ik leeg We kunnen swipen, creditcard als je me neemt We kunnen swipen, creditcard als je me neemt We kunnen swipen, creditcard credit is geen probleem What is the shadow of the leg with me We're gonna swipe a credit card shimmy We're swipe a credit card the shimmy What is the shadow of the leg with me We're gonna swipe a credit card shimmy I've been burned before so I don't Like campfires anymore. I shy away from the smallest spark. I'm content to sit in the dark. But you let a burn just walking in. I try to stay. Die ons in de studio is geweest. Loriana en de tijd. Dat gebeurde in 2024 in september geloof ik. Ook in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf destijds. Met Daylight. Daarvoor hoorde je Gavin dala met Ashimini. En deze Theo Arts heeft ook een single uitgebracht afgelopen week. Met zijn nieuwe werk. En dat nummer dat heet Mistake. Dat was hem, Theo Arts, dus uh, ik uh, zit nu plaatje, praatje te doen. Xelia met Dance with Danger. I like the need Do it now Even vergeten dat ik uh, gewoon dat eigenlijk had moeten doorstarten na Theo Arts met mistake en daarachter dus Exilia met Dance with Danger en uh, dat heeft ook weer een uh, betekenis die Exilia, want ze komt oorspronkelijk uit Gent, uit België, maar ze woont ook al net bij bijvoorbeeld als Marta Arpini of als Louis Linkbach, al een lange tijd in Nederland, ja en dan is het ook nog dat je meetelt, sterker nog zij woont in Amsterdam en dan tel je zelfs ook nog voor Noord-Holland mee. Ja, zo kan het lopen. Um, we gaan dit tweede uur alweer afsluiten. Het is uh, tussen 7 en 8 op de maandag. En als je dit hoort, dan is dit tussen 8 en 9 op de donderdagavond. Ja, dat is een hele ingewikkelde constructie. Maar als je er logisch over nadenkt, dan is er eigenlijk niet zo gek veel aan de hand. Hij was ook de afsluiting in de uur van donderdag 5 februari, 2 uur. En dat is deze. Tom Ruins met Obandel. Eigen opname: Obandel. Spring on the Plains. Obandel. Waving at trains By the fireplace, a wicker chair Dozing off with your feet in the air The book on your desk You wonder who put it there A oh, bundle, on a clear day your way what happened to the photographs how come you're alone